Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Ondertuig Nederwit met het NOS Journaal. De Duitse ambassadeur Leufer wil op 4 mei de nationale dodenherdenking op de Dam bijwonen. Dat zei hij in de laatste aflevering van de NPS-serie De Oorlog. Leufer vindt dat er geen beletsel meer is om hem daarvoor uit te nodigen... omdat de betrekkingen tussen Duitsland en Nederland sterk zijn verbeterd. Hij is de laatste tijd al vaker bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog geweest in Nederland... en hij heeft vrijwel geen weerstand meer gemerkt. Als we echt werk willen maken van verzoening... moet de Duitse ambassadeur er in Amsterdam 4 mei bij kunnen zijn, zo zei Leuver. Tussen Londen en Parijs en Brussel rijden in elk geval morgen geen Eurostar-treinen. Maar het bedrijf zegt erbij dat het niet weet wanneer de dienst door de kanaaltunnel dan wel wordt hervat. Het wil eerst weten hoe het kon dat vrijdagnacht vijf treinen in de tunnel vastkwamen te zitten. Voor onderzoek wordt een aantal lege testtreinen door de tunnel gestuurd. Eurostar wil de treindienst pas weer hervatten... als zeker is dat de problemen zich niet opnieuw voordoen. Doordat er geen Eurostars rijden, zijn alleen al dit weekend 57.000 mensen gestrand. De verkoop van NRC Media lijkt rond. Het personeel is akkoord gegaan met de mogelijke overname door de tv-zender Het Gesprek... en Egeria, de investeringsmaatschappij van de CNA-familie Brenning -Meijer. In Rotterdam is vergaderd met de ondernemingsraad en de redactieraad. Die waren bang dat de winst die NRC maakt zou worden afgerond door de kopers. Maar die hebben de zorgen kunnen wegnemen, al dus de personeelsvertegenwoordigers. NRC Handelsblad en NRC Next zijn nu nog in handen van de persgroep Nederland. Maar dat bedrijf moet ze verkopen omdat het een anders een te dominante positie heeft op de Nederlandse markt. Wanneer de verkoop helemaal rond is, is nog onduidelijk. Dan het weer. Vannacht langs de kust nog enkele winterse buien. landinwaarts droog. Minima tussen min 1 graad langs de kust en min 5 graden in Limburg. Morgen en de komende dagen wat zon, maar ook een enkele sneeuwbui en maxima rond het vriespunt. Dit was het ene wasje. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. CFM. Dit is kerst met CFM. Met nu. Nu. Depseppie. Welkom terug bij kerst Tap zappie uur 2. We zijn begonnen met Christmas Memories van Boomer. En van zoals een hele dompere uh, CD voor uh, uh, het programma zoals dit. We gaan verder met um, Terry Oldfields in The Presence of Light. Veel luisterplezier in dit tweede deur. It was on Holy Christmas Eve the peasant went out. And when he wandered uphill and north, he heard the ancient man in the mound. He stops and listens while the barrowman dances and rhymes. Op de willen we het spinnen liggen, dan dan, dan, zeg de höllen, de heilige hank, de du, bommen, liggen, aan de ristip op de bommen, de heilige bommen, dan, oh, heilige, de heilige bommen gaan, betekende de schittering genadina, de allies zo de heilige zo heilige zelf op de woning, korrale, geboren dansen, oorin luid. Toen van de grote kruisen. Als je borig op de woning je als in Kom dan eens Slap je dat in papa onderaan. Koor, houd de dansen. O, ik je, daar je zilver stel. man kan drinken, en gaat Op Op bonden schreeuwen, je fjonte. Snel op the one who's on Op een middelbutsje, binnen linie maak. Oh, dan kan zijn gedelen. A hele handkoor, hui gewonnen, rinie maak. Snel land du, de liefste papa naak. Koor, Oh, snel du, de liefste papa naak. Koor, Oh, En hiermee uh, is kerstseppie 2009 um, is er een einde aangekomen. We hebben geluisterd net naar Lorena A Winter Garden. En um, we gaan afsluiten natuurlijk met de Christmas Memories van Goomer Evans. Mijn naam is Ben of Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En graag tot de volgende keer. Dag.